Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De in Italië vrijgesproken Amanda Knox reist vandaag nog terug naar de Verenigde Staten. Gisteravond sprak een rechtbank haar in hoge beroep vrij van de moord op een 21-jarige Britse studente die haar kamergenoot was. Ook de ex-vriend van Knox kreeg vrijspraak. Twee jaar geleden werden ze dus door een Italiaanse rechtbank nog veroordeeld tot 25 en 26 jaar cel. De moeder van de vermoorde Britse zei dat ze de uitspraak van het hof respecteert, maar ze begreep niet hoe een hogere rechter tot zo'n radicaal ander oordeel kon komen. Ze sprak de hoop uit dat de waarheid ooit naar boven komt. De Britse studenten werd in 2007 vermoord naar verluid tijdens een seksspel. De gemeente Emmen gaat 17 miljoen euro investeren in de verhuisplannen van het dierenpark Emmen. Een meerderheid in de gemeenteraad is daarmee akkoord gegaan. Met de toezegging hoopt de gemeente dat andere investeerders nu ook met geld over de brug komen. Emmen heeft wel een voorwaarde gesteld aan de investering. De dierentuin moet zelf voor december nog 25 miljoen bij elkaar sprokkelen bij banken, bedrijven en sponsors. Als dat niet lukt, dan betaalt de gemeente de 17 miljoen euro niet. Dierenpark Emmen wil van het centrum naar de rand van de stad verhuizen. De dierentuin denkt daarmee financieel weer gezond te kunnen worden. Gemeenten blijven door de financiële crisis steeds vaker zitten met dure grond waardoor ze veel geld verliezen. Adviesbureau Deloitte heeft berekend dat de verliezen voor gemeentelijke grondbedrijven dit jaar kunnen oplopen tot bijna 3 miljard euro. Vorig jaar was dat nog 2,4 miljard. Doordat er te weinig vraag is naar huizen en kantoren, moeten gemeenten bouwprojecten uitstellen. De grond moet intussen wel gefinancierd worden en er moet rente over betaald worden, waardoor gemeenten steeds meer geld verliezen. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe. Overdag overwegend bewolkt en kans op wat regen of motregen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOSJON. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. ZOMERHEERS. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu de nacht. Skutte. Hij werd mijn kwaad en Hij heeft hier haast 1500 verdronen Ze leiden met onbe, ze vielen hard vrij. Er is wat voor kinderen. hij maakt zo'n tof op Maar met zijn ijs was de deur de heele dus had de klein. en al had ze je Het dat ze krijgen, is het, het, is 1700, het is de van het van het Het I just want y'all to know that, and tonight let's enjoy life. Pitbull.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 you might not get tomorrow tonight Top of your girl, <laughs> well, I'm involved with this deeper than the masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American, I don't get money like secrets. Put it on my life, baby, I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I Zie FM internet: en L. Zie Back in the day, I did not know what to look for in my new boat, so I would just settle for guys I should never even have dated, but now I know better because I Now I know what I need So I shall just speak My dream guide.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 We shed yeah ah! Wat van het leven had verwacht. Soms viel het even tegen. Soms was er veel geluk. Altijd druk. De dagen veel te kort. Nee. Maar ergens diep van binnen de verlangen dat steeds groter wordt. Tegen beter weten in. Niet om lang te laten duren. Niet omdat ik je bemin. Maar om even weer te voelen hoe het was toen het begon. En misschien het woord te vinden dat ik toen niet zeggen kon. Als ik terugdenk aan ons twee. In de tijd Ach we waren altijd samen Maar we raakten elkaar kwijt Had ik harder moeten vechten Het was het tegenin Heeft geen zin Het gaat zoals het gaat mm -hmm. Toch wil ik zo graag weten zij weet waar staan Dat niet aan je gedaan. Pennsylvania